Dit is de podcast van het Bartimeus iPhone iPad vragenuur van vrijdag 3 augustus 2012. Dit vragenuur wordt iedere vrijdagmiddag gehouden van 3 tot 4 uur. Heeft u vragen, dan kunt u deze mailen naar i-ask-bartimaeus.nl Wilt u deelnemen aan dit vragenuur, ga dan op vrijdagmiddag naar wwwbartimeusnl i Streepje Ask. Hey, hey, goedemiddag. Het uh, is weer het Bartimaeus Vragenuur van 3 augustus. En dan uh, ga ik even vertellen wat we gaan doen. Eerst zijn de vragen aan e-ask, nou die zijn volgens mij deze reis nul. Als tweede ga ik een stukje doen over uh, beterrekenen.nl en beterspellen.nl. Ik vond het wel grappig, ik zag dat ze een appje hadden gemaakt en dat werkt wel aardig. Ze hebben nog wat beterschap beloofd. Als we dat nu gaan doen, dan wordt het best heel leuk. Dan gaat Nancy een verhaaltje houden over een database die ze aan het opzetten is, of misschien inmiddels opgezet heeft. Waar we apps in kunnen zetten en ze kunnen keuren op toegankelijkheid. Dus dan moet eigenlijk, als een speer, er zoveel mogelijk appjes in gezet worden. En uh, welke criteria ze aangelegd heeft, gaat ze daar uitleggen. Vervolgens komt Ton met een. Uh, update van list recorder waar ze wat aardige dingen gedaan hebben. Dan mag ik weer een stukje doen over voice texter, wat op zich een uh, leuk programma is. En dan komen de vragen uit de chat en uh, andere leuke dingen die we her en der nog ontdekt hebben. Is er nog iemand die van tevoren iets te melden heeft, geef ik even de microfoon vrij en anders ga ik beginnen. Tom, heb jij nog vragen via E-Ask gezien? Ja, ik heb er inderdaad twee gezien uh, van uh, Rogier over uh, Where is my Ducky? Uh, hij vroeg of uh, jij al contact had gehad met, uh, met Stefan van Accessibility in verband met uh, uh, het niveau. Verder is er uh, net vanmiddag een vraag binnengekomen van Bert Wester. En uh, als ik het vluchtig even zie, dan heeft dat te maken met het feit dat als je aan het skypen bent... En er komt een gesprek binnen. Je geen kans krijgt om tegen je uh, Skype-maatje te roepen dat je er even tussenuit bent. En dat zijn de vragen die ik voorbij heb zien komen. Oké, okay, de vraag voor Roger heb ik wel een antwoord op. Um, het loopt inderdaad momenteel tot 17, level 17, en ze zijn bij Accessibility bezig met een uitbreidingsset. Uh, dat ze er nog, ik geloof ze 50 levels bij kregen ofzo. Uh, Daar waren ze nog niet helemaal klaar met alle geluiden, zodra die daarmee uh, nou klaar was, zou die mij uh, bericht geven en dan uh, zal ik dat melden. De vraag van Bert, heb ik het mailtje wel gezien en dan niet gelezen? Ik dacht dat het een uh, mailtje aan Blind Forum was in de gauwigheid gezien te hebben. Dan moeten we nog even naar kijken, dat, uh, dat weet ik niet uit mijn hoofd hoe dat, uh, hoe dat gaat met Skype. Dus daar komen we daar gewoon op terug, dan bewaren we die gewoon nog even. Misschien heb ik straks ondertussen het verhaal van Tom of Nancy even tijd om te kijken. Zijn er mensen die daar wat op willen zeggen? Ja, het was volgens mij in het uh, Voice-Over forum dat die vraag ook gesteld is. Ik heb hem daar net ook uh, lang zien komen. Er was er in het Voice-Over forum ook iets wat we hier misschien ook best even zouden kunnen behandelen. Want dat is best een leuke vraag. Een interessante ook. En iets waar jullie misschien zonder meer iets over kunnen zeggen. Uh, is het mogelijk om, uh, ja, uh, er kwam al een antwoord dat het via de Mac zou kunnen, maar ook op de iPhone waren er belangstellenden voor een mogelijkheid zoals dat in webvisum is. En Herman luistert volgens mij ook mee, die heeft daar gisteren ook al op gereageerd. Uh, of het mogelijk is om CAPTCHA's op te lossen uh, op de iPhone of de iPad. Overigens. Over Captcha's gesproken. Nou ja, goed, laat ik niet te veel uitweiden. Uh, ik uh, laat hem even los. Zullen we die doorschuiven naar punt 6? Uh, dingen uit de chat? Is dat ook oké, okay, Bruno? Of uh, ben je dan al uit? Nee, geen probleem. Maar dan moeten we wel even proberen vast te houden. Want ik heb zelf ook wel eens de neiging, dan ineens die vraag weer te vergeten. Maar uh, dan weten we vast. Honensi is daar heel goed in. Die onthoudt alles. Oké, okay, gaan we door met het uh, tweede stukje. Het is overigens wel een heel interessant ding wat je noemt, hoor. Ik wil het niet wegschuiven, maar we proberen altijd een beetje de volgorde aan te houden. Anders dan komen we. Er soms niet doorheen. Ik ga een stukje doen over de appjes bij beterspellen en beterekenen.nl. Dit zijn niet hele lange stukjes. Maar even kijken. Uh, het zijn twee sites, beterspellen en beterekenen.nl. Het idee is, je logt je in uh, met een uh, of je registreert je met een gebruikersnaam en wachtwoord. En je krijgt iedere dag een mailtje dat er een test op de site staat. En daar doen ze dan wat spitsvondigheden met taal en rekenen. Um, en daar kun je meestal uit multiple choice vragen kun je kiezen. Soms twee antwoorden, soms vier, etc. Er is een scorebord, een totaalscore, cetera. En je kunt een soort van, ja, meedingen naar een topscore of iets dergelijks. Uh, toen hadden ze bedacht dat het ook wel leuk was om daar appjes van te maken... Nou, op zich is dat wel grappig. Je kunt die oefeningen één keer per dag maken. Ik gooi er even wat één Eén seconde. Zoals gezegd, je kunt de test één keer per dag maken. En um, dat is nu een ideaal iets om in een appje te doen. Helaas hebben ze voor de Beter Rekenen app gebruikers af en toe wat plaatjes. Ik heb ze gemaild en Carol Pieter had ze geloof ik ook al eens een keer gemaild. En dat zullen ze gaan verbeteren. Nou als ze dat gaan verbeteren is dat zeker voor jongere mensen denk ik wel leuk om te doen. Dat is wel grappig. Even kijken. Um, ik ga naar scherm 4 deze reis. 4. Eerst pakken we Beter Spellen. Ik doe hem dubbeltikken om te openen. Ik zal hem iets harder zetten. Uh, als je de app de eerste keer opstart moet je je gebruikersnaam en wachtwoord opgeven. Ik had er wat gedoe mee, dat ging niet in één keer goed. Ik weet niet waarom eigenlijk. Er was niet echt een heel duidelijke reden voor, maar... Na de vierde keer intypen van een wachtwoord... ...en volgens mij de goede gebruikersnaam zei hij van... nou, doe maar. En dat hoef je verder dus niet meer te doen. Dat geldt voor de site overigens ook. Die kun je ook... Um, ...je gebruikersnaam en wachtwoord vastzetten. Vrijdag 3, augustus 2, knop. We hebben hier geen instelling of wat ook. Hierbovenin... ...heb ik een knop zonder label. En die... Legt een beetje uit wat ze willen in een uh, redelijk korte tekst. Dan komt er een menu terugknop bovenin. Oh, zonder terugknop. No, dan. Dat betekent overigens dat terugknop wordt er door de iPhone automatisch aan toegevoegd als het echt gedefinieerd is als een terugknop. En zoals in dit geval, als je dus niet als terugknop gedefinieerd is, kun je ook niet met um, twee vingers die zigzagbeweging maken om die... Menuknop te gebruiken als terugknop. Dan moet u dus echt de definitie als terugknop hebben. Vrijdag 3 augustus 2012. Nou, vrijdag 3 augustus 2012. Die tik ik dubbel. Menuknop. Ik krijg daar een menuknop. De hond heeft de hele dag, 9 de de hele dag nacht, 9 punten. Geblacht. En daar heb ik dus twee keer geblafd. Nu zal ik hem naar tekens moeten draaien met de rotor. Dus ik veeg één keer terug naar links. En dan wil ik weten hoe ze die geblaft spellen. Dus ga ik op tekens. En dat zal vast met een T zijn. Nou, als ik die bijvoorbeeld dubbeltik... Geef die als antwoord. Massepijn. En krijg ik op de volgende vraag. Sinterklaas geeft veel goed en Nou, voor de snelheid doe ik nu altijd even de eerste tikken. Dat zal een masterpijn met een gepeste. Dan pakken we die even. Wat? Dus je krijgt nu steeds een vraag. Dus hier heb je nog een aantal dingen. De voor over de vraag en, het de de en hier kun je dus eventueel de antwoorden bekijken en een uitleg erbij waarom dingen geregeld zijn in de Nederlandse taal zoals ze geregeld zijn. Er staan, ook heel veel, er staan ook heel veel dingen op die site zelf. Waar je, uh, over lastige woorden en streepjes woorden en et cetera, et cetera. Het is wel grappig. Ik ga hier even terug en dan ga ik even naar beter rekenen. Ik tik hem dubbel. Rijkt die erbij. En kijken wat ze vandaag voor opgave hebben gehad. 12,34 de vier is gelijk aan 123,4. 10 01. Dus hier hebben ze een of andere staat tot uh, rekensom. Maar er zitten hier zo af en toe uh, wel plaatjes bij, zowel in de antwoorden als in de. Um, Opgaves. Het concept is gelijk tussen deze twee dingen en um, ja, zij beweren dat het je dagelijkse reken- en taalkunst uh, bijhoudt. Nou hier zullen vast niet heel veel vragen over zijn denk ik. Uh, we gaan het zien en anders komt zo'n Nancy aan bod met de database voor de apps. Misschien even voor de volledigheid, Dirk, ik heb het zelf nog nooit uh, gedaan hoor, maar uh, je zei dat er niet expliciet bij. Maar je moet neem ik aan wel, de allereerste keer dat je hem installeert, zeg je van, well, je moet je gebruikersnaam en wachtwoord invoeren. Dat is natuurlijk logisch, maar dan moet je wel zelfs voor da dat je dat kunt, moet je natuurlijk een account aanmaken op de betreffende uh, website. En dat kan wellicht ook vanuit de app. Ben je daar nog uh, achter gekomen? Ja, dat kan vanuit de app. Je hebt een heel simpel voorscherm met gebruikersnaam, wachtwoord, registreer en... Login. En als je daar wil registreren, dat geldt overigens voor de meeste sites, dan hoef je die gebruikersnaam en wachtwoord niet daarin te vullen. Want die moet je later invullen in het registratiescherm. Dus je kunt direct op de registreerknop drukken. En of gebruikersnaam en wachtwoord invullen en inloggen. Ja precies, de essentie is duidelijk. Je moet sowieso eerst, en jij had dat kennelijk ooit al gedaan op de, op de computer, een, een account aanmaken. Jep, Klopt. Oké okay, Nens, ga je gang met het database verhaal. Breng helderheid zou ik zeggen. Uh, ik had eigenlijk ook nog even een vraagje. Um, over dat beter rekenen. Uh, beter rekenen, zit, staat dat aan elkaar vast als je dat in de App Store gaat zoeken? En beter spellen natuurlijk ook. En dan uh, gisteren heb ik samen met Carl Pieter hebben we even naar de webpagina gekeken. En de plaatjes waren daar uh, voorzien van de alttext, oftewel... De plaatjes werden goed uitgesproken, behalve de breuken. En de breuken die werden op een Windows-PC uh, met, uh, met George volgens mij wel uitgesproken. En uh, op de Mac waar wij mee bezig waren, werden die breuken niet uitgesproken. Dus dat wilde ik even melden. Uh, ik heb ze losgezocht in de App Store. Dus beter spatie spellen en dus ook beter spatie rekenen. Uh... En wat die alt betreft is dat wel heel raar. Heb jij per ongeluk ook nog in de code gekeken hoe ze dat gedaan hebben? Nou, dat komt misschien een andere keer, dat voert misschien nu te ver. Want je zou toch eigenlijk denken dat we nu zo'n zo zo nou 20, bijna 25 jaar HTML gebruiken. En dat dan browsers dat toch wel eens een keer op een behoorlijke en gelijke manier zouden afhandelen. Maar dat schijnt dus nog niet zo te zijn. En anders dan ik de heren van Accessibility er wel eens een keer bij. En dan moeten we die maar even wat laten schrijven. En dan sturen we dat gewoon naar de mannen van Peter Spellen en Rekenen. En dan komt het vast helemaal voor elkaar. Want ze willen wel. Wat overigens wel raar is. Dat zei Karel ook. Dat je op een, um, op een iPhone als je daar naar Safari gaat. Ook op de site de altteksten niet ziet. Dus misschien dat uh, Apple niet helemaal begrepen heeft wat altteksten zijn. Ik zeg: ga verder met je database verhaal. Of begin ermee zelfs? Oké, okay, bedankt. Um, ik mag weer wat uitleggen over blinkmagazine.nl. B-L-I-N-K-M-A-G-A-Z-I-N-E. Ik ben daar begonnen met, of wij zijn daar begonnen met, een database. Uh, en dat staat onder het kopje, um, even gluren bij de buren, uh, onder het kopje testcentrum. Daar staat apps toegankelijkheid. Dat is een uh, categorie en als ik die open dan krijg ik eigenlijk uh, vier onderdelen. En het eerste onderdeel is wat wordt er getest. Daar wordt even kort in verteld uh, waar de apps op worden getest, zowel uh, voor uh, de Mac als voor de iOS, dus voor de iPhone, iPod en dat soort dingen meer. Als wel uh, voor de Android. Nou, de Android is op dit moment nog niet gevuld. Uh, dus die staat in de subcategorieën er nog niet bij. Wel wat Mac-apps. En uiteraard ook al wat iPhone, iPad-apps. Dan, uh, wat wordt er getest? Daar heb ik het net over gehad. Daaronder vind je voice over Test Uitleg. En daar vind je betekenis van de pictogrammen. Wat ik heb gedaan is een aantal pictogrammen aangemaakt. Die uh, eigenlijk... In één oogopslag, als het goed is, uh, kan, uh, dat je daar kan zien dat, uh, wat, of iets toegankelijk is of niet. Nou, natuurlijk heb ik geprobeerd om ze allemaal te voorzien van een alt Dus ik hoop dat ze in Safari ook wordt uitgesproken. Maar ik gebruik hem nu al heel lang en ze worden volgens mij gewoon uitgesproken, Dus daar ga ik vanuit. Dan heb je de subcategorieën. Die staat nu een Mac apps en een iPhone. Uh, iPad apps. Ik ga even kijken of ik... Vrijdag 3 over het stond Blink, Safari. Wat wordt er getest? Oké, okay, dat was de eerste. VoiceOver-test-uitleg, betekenis De Koppeling van. Wat wordt. Subcategorieën. Krijg je de sub Wat wordt er getest? Einde van oriëntatiepunt. Mac-apps. koppeling, mac iPhone slash iPad slash iPod touch -ups. Koppeling. Okay. iPhone slash ipad slash iPod touch apps, Koppeling. Einde Jimbo Calculator voor iPad. Koppeling. Begin van okay. tabel. Uh, hier vind je onder uh, elkaar, uh, niet in alfabetische volgorde, misschien uh, vinden mensen dat wel prettig. Laat het me zeker weten wat je, wat je prettig vindt als dit in alfabetische volgorde komt. Uh, vind je een aantal uh, appjes die we al hebben getest. En waar hebben we ze op getest? Nou, ik zal er eens eventjes eentje openen: Symbolcalculator Calculator voor iPad, koppeling, begin van taalomschrijving, omschrijving. Ieder beschikbaar. Oké. Okay. Um, wat je uh, krijgt te horen is een korte omschrijving van wat het inhoudt. Je krijgt een link naar uh, een iTunes review. Naar een iTunes review, dus dan kun je nog eens even verder lezen wat het nu eigenlijk inhoudt. Versie. Dan krijg je de versie waarop we het getest hebben, dus de versie op het moment dat we dit appje hebben getest. 1.0.5. Dan uh, de taal, dus uh, dat is meestal Nederlands of Engels. Nederlands. in Dit geval Nederlands. De prijs? Gratis. Deze is gratis, daar houden we van. Blink, op niveau 1, gratis. Getest op. Getest op, nou daar staat, even, daar staat onder op welk apparaat wij hem getest de hebben: 2. een iPad 2 in dit toegankelijkheid. geval. Toegankelijkheid. En dan krijg je een grote kop die heet toegankelijkheid: Voice over. En uh, wat we daar testen is uiteindelijk de Voice over. Het kopje Voice over zegt iets over hoe uh, bereik, hoe. Hoe, uh, zijn alles, is alles wat er binnen het app valt, uh, wordt dat uitgesproken. Dus kun je met je veegbewegingen door alle onderdelen uh, van, van de app en zijn ze allen bereikbaar. Dat is waar voice over toegankelijkheid over gaat. Daar heb ik eigenlijk een twee gradatie in gemaakt. De ene is dat je ze met de veegbeweging dus allemaal kunt uh, bereiken. Dat betekent dat die geheel uh, toegankelijk is. En bij sommige apps is het zo dat hij dus niet alles meeneemt, maar als je dan je vinger op een bepaalde hoek of wat dan ook zet, dan kun je alsnog die, uh, dat, dat dingetje vinden wat ergens in de hoek verstopt zit. En dat noem ik dan iets minder voice-over toegankelijk. Slecht spreekt alleen uitkomst uit. Nou, toevallig deze die wij nu hebben, die ik nu bekijk, die is slecht op voice-over. Dus het is geen uh, niet een aardige app om te gebruiken uiteindelijk. Labels knoppen. Dan hebben we het over de labels van de knoppen. En dat is natuurlijk ook uiteindelijk belangrijk. Um, zijn de labels sowieso aanwezig? He, uh, worden de knoppen benoemd? Dus als je op een knop komt te staan, geeft die dan een naam eraan. En daar kun je natuurlijk ook weer gradaties in hebben. Het kan voorkomen dat het niet gelabeld is. Het kan voorkomen dat het wel gelabeld is. Maar het kan ook voorkomen dat het onduidelijk gelabeld is. Denk maar eens aan dat uh, tiktak, uh, dat bootkaas uh, en eieren wat ik pas geleden heb uitgelegd. Daar hoorde je plaatje 1, plaatje 2, plaatje 3. Nou, dat is niet echt duidelijke uh, toegankelijkheid denk ik, voor de of wat betreft de labeling van de knoppen. Geen. Nou, deze app heeft helemaal geen uh, labels. Opmerkingen. Dan uh, hebben we nog een plekje voor de opmerkingen. Nou, in dit geval uh, staat er iets over deze app. Heeft grote cijfers naar voiceover werkt niet. Cijfers worden niet uitgesproken. De grote cijfers kunnen voor een aantal slechtzienden nuttig zijn. De uitkomst kan eventueel met voice-over aan wel worden uitgesproken. Dus dit geeft eigenlijk aan van oké, okay, hij kan bruikbaar zijn, maar dan meer voor slechtzienden en dan eigenlijk zonder spraakondersteuning. En dat staat onder opmerkingen. Dat is eigenlijk een klein beetje wat ik erover kwijt wil. Wat, ik, uh, wat natuurlijk ook handig is, behalve dat we misschien op alfabetisch volgorde zetten. Is dat er uh, geheel bovenin de website een zoekfunctie zit. Als je daar uh, gewoon de app ingooit die jij denkt van nou, daar wil ik weten of die getest is op voice-over. En wat daar de uitkomst van is. Voel je in in zoeken. Je krijgt zoekresultaten. De zoekresultaten zijn genummerd van 1 tot en met hoeveel zoekresultaten er zijn. En uh, je kunt... Vervolgens naar de juiste app toe. En dat was het even voor nu. Ik laat Mike los om te horen. Hallo Nancy met Bonnie. Um, ik, ik proefde een beetje uit Derkse woorden dat hij ook zei dat je um, als gebruiker uh, commentaar kan leveren. Of, um, maar dan nou hoor ik van jou dat jullie dat doen. Nee, uiteindelijk is het natuurlijk uh, de bedoeling, en dat is het geheel van Blink Magazine uh, ook het doel, is dat we het met z'n allen doen. En dit is gewoon een opzetje. En inderdaad, uh, mijn verdere idee is natuurlijk om uh, andere mensen erbij te betrekken en sowieso ook de luisteraars in dit geval. Om uh, gewoon als je een appje hebt gehad, even op die punten te checken en dan uh, bijvoorbeeld op te sturen en dan zetten we het op de website. Dus op die manier dacht ik dat, uh, dat we het zeker uh, niet uh, bij ons houden wat dat betreft. Wij zullen zeker wel onze bijdrage leveren. Maar het is uiteindelijk ook de bedoeling dat mensen wat gaan aanleveren. Misschien moet ik het wat makkelijker maken met een of andere formulier wat je kunt invullen. Uh, daar ga ik nog maar even Schakelijk. kijken. Uh, ideeën van harte welkom in ieder geval. Ja, leuk. Lijkt me een leuk idee om het inderdaad met een formulier en dan kan je ook. En ook dan de commentaren van, van andere gebruikers ofzo. Commentaar is sowieso uh, mogelijk. Onder iedere uh, app kun je commentaar leveren. Dus dit is nu wel, hè? ik heb hier bijvoorbeeld de, de Jumbo rekenmachine heb ik nu gepakt. Daaronder, onder alles wat ik net heb genoemd, vind je gewoon een commentaarvakje waar je je commentaar in kan achterlaten. En ik nodig iedereen uit om daar zeker gebruik van te maken. Heb je hem in gebruik en ben je het helemaal niet eens of juist wel eens met uh, wat er is gezegd over deze app, uh, geef je commentaar. Ja, ik vind het een leuk initiatief en uh, zal er ook zeker aan bij gaan dragen. Uh, er zijn natuurlijk ook al hele bergen apps, uh, of hele bergen, maar behoorlijk wat apps hier voorbij gekomen. Ook van uh, appwijzer.be kunnen we daar denk ik een hoop leren. Uh, zeker de apps die al toegankelijk zijn en daar commentaar bij gaan geven. Het is uh, wel een behoorlijke bergwerk. Dus mensen die zich het leuk vinden om appjes te testen, gaan helemaal los, zou ik zeggen. en uh, toe heb je wel van, oké, okay, waarom moet je nou die tijd weer vandaan halen? Maar goed, dat zal zichzelf ook wel weer wijzen. Um, ik had nog een vraag. Ja, ik neem aan, tenminste, volgens mij had je, had je ook altijd het spul van kopjes voorzien, uh, uh, Nens, zodat je er snel heen kunt springen op Blink. Nou, dat zal waarschijnlijk een overbodige vraag zijn. Ja, kopjes zijn aanwezig. En de apps uh, toegankelijkheid is de link. Ik heb eigenlijk geen idee of ik het te verstaan ben, maar ik zie in het lijstje zie ik dan plots een link staan. Ontoegankelijke apps. Wat doet die link daar? Ja, dat is inderdaad, uh, dat zijn eigenlijk volledig ontoegankelijke apps. Ik had net de Jumbo uh, rekening misschien bijvoorbeeld. Die, uh, die is. Voor sommige mensen wel toegankelijk omdat hij grote letters heeft bijvoorbeeld. En daarom staat hij wel in, de, in, in het rijtje van uh, apps. En die ontoegankelijke apps, ja, uh, het gaat snel met de appontwikkeling. Maar dit zijn de apps die uiteindelijk, die dacht ik van, oh, die prop ik in één kopje. Uh, die zeker nog niet toegankelijk zijn. Dus het uh, wil niet zeggen, ik wil ze niet noemen. Want dan weet je nog niet of het wel of niet toegankelijk is. Dus ik noem ze, alleen ik noem ze onder één kopje. Ontoegankelijke uh, apps. Is dat duidelijk? Ja, rustig, ton. rustig. Nou, het verbaast me dat ze midden tussen de gewone apps staan. Dus er staat, um, de jumbo calculator, dan de Daisy laser dan de link ontoegankelijke apps en dan komen er nog een paar. Dus het lijkt net of er ineens midden in het lijstje een link staat naar ontoegankelijke apps. En uh, of het is bedoeld als kopje. Dus er zou gewoon een kopje ontoegankelijke apps moeten zijn. Dus een, ja. Kopniveau 2 of kopniveau 1. Nou, het is de basis dat het een link is. Oké, okay, het laatste heb ik niet helemaal verstaan, Henk. Maar uh, het eerste stukje wat je zei van de, die link die past er eigenlijk niet tussen. Heb je groot gelijk. Um, ik zou het in een, een subkopje kunnen doen, dat kan. Maar ik kan hem ook bijvoorbeeld helemaal onderin zetten. Dat kan ook. Het is eigenlijk uh, de bedoeling, zeg maar, als je de zoekfunctie gebruikt. En uh, dat je dan uh, in dat documentje terechtkomt uiteindelijk. Um, dus als je nog even wil herhalen wat je het laatst zei, graag. Nou, ik neem aan dat is bijvoorbeeld, dat dat een ontoegankelijke app is dan. Ik heb niet verder gelezen, maar er staat um, ontoegankelijke apps en dat wordt door JAWS in geval genoemd als een link. En dat klinkt net alsof dat er weer een menu is waar ik in zou kunnen gaan. Terwijl eigenlijk gewoon de ontoegankelijke apps er meteen onder staan. Dus het zou gewoon een kopniveau 2 moeten zijn, uh, denk ik, in plaats van een link. Ja, dan ga ik veranderen. Ik uh, vind dat een goede tip. Zeker, dat ga ik doen. Oké, okay, en dan nog de vraag. Ik zie inderdaad het Android-gedeelte helemaal niet ingevuld. Het hele woord komt niet voor. Is dat inderdaad omdat jullie daar nog geen ervaring mee hebben of denken dat het zo ontoegankelijk is dat niemand er nog wat mee kan? Of, um... Ja, dat uh, blijft een discussie, maar uh, oh, ik zie Dirk zijn handje ook al op zeker. Um, Nee hoor, uh, de... Uh, als je iets wil weten over de wat oudere versies van de Android... ...dan verwijs ik je graag naar uh, een oude website... ...en dat is handydroid.wordpress.com En daar vind je uh, voornamelijk appjes die getest, uh, ja, die, die getest zijn op een uh, wat is het, Android 3.1 volgens mij. Dus daar kan je nu kijken, maar um, dat is eigenlijk de oude website. En, uh, nou ja, ik ben de maker van die oude website en de bedoeling is dat we in ieder geval de nieuwe... Uh, ...OS gaan bekijken van Android... Uh, ...en daar zeker ook weer dit soort testjes op uitvoeren. Dus het is gewoon een kwestie van tijd. Ja, en zeker met, uh, met 4.1... ...nou ja, dat weet je zelf als geen, geen ander Henk... Uh, ...begint, denk ik, die uh, toegankelijkheid van Android... ...een beetje de goede kant op te gaan. Dus dan is het wat mij betreft zeer zeker de moeite waard... ...om daarmee uh, mee aan de slag te gaan... Want... Ja, ik denk in elk geval dat Firefox onder 4.1 en onder 4.0 heel goed te doen is. En ik denk nu.nl dat die onder 4.0 goed te doen is en onder 4.1 niet. Dat zijn de twee die ik nu heb gezien waar ik heel tevreden over ben. Ja, maar ik kwam ook een verhaaltje over Twitter tegen waar mensen toch echt uh, niet helemaal echt tevreden over waren. Dus ik, daar moet nog steeds een hoop gebeuren in, uh, in, in mijn, mijn idee. Maar dat gaat ook zeker goed komen, hoor. Daar heb ik echt absoluut vertrouwen in. Als ze nog wat langere tijd hebben, dat er absoluut een toegankelijke Android komt. Nou, ja, de interface zelf is dus gewoon 4.1. Gewoon de telefoon, zeg maar, net zoals dat bij de iPhone is, is nu gewoon goed te doen. Um, en dan hangt het dan van de appbouwers af of, of zij uh, de toegankelijkheidsdingen goed implementeren. Maar als jij gewoon een 4.1 um, hebt, kun je de hele telefoon, net zoals je dat bij de iPhone kunt, uh, zelf instellen, bedienen en dat soort dingen. Gaan we doen. Dat gaan we zeker doen, zelfs. En dan komt er ook nog een Android-vragenuur of misschien mixen we het wel gewoon. Dat is misschien nog wel handiger. Oké, okay, nog andere vragen over de database of de website voor Blink? Dan gaan we, wat mij betreft, verder met, uh, met Tom en het verhaal over de update over List Recorder. Oké, okay, het lijkt erop dat Tom uh, inderdaad eruit gevallen is. Dan gaan we door met het volgende stuk. Uh... Ach, het was mijn beurt alweer. Dat gaat het hard. En dat gaat er over uh, Voice teksten. ik vind het een echt leuk programma en ik kan dom eventueel het listen Recorder verhaal daarna doen. De Voice Texter, het is een wat ik al zei, leuk programma, uh, er is een Engelse podcast over die op zich uh, zeker de moeite waard is. Hoewel die een beetje veel begint met vergelijkingen tussen van alles en nog wat wat eigenlijk niet zo strak ergens heen leidt vind ik. Ehm... Um... Dus ik zal proberen het minimaal net zo to the point te houden. ...een aantal ongelabelde knoppen... Uh, ...twee stuks... ...en een settingsbutton... ...de twee knoppen die linksbovenin bovenin zitten... Is ...de linker is voor het, um, het schoonmaken van een vertaald venster... ...en de middelste is voor de info... ...en ze zitten ook nog een keer fysiek andersom op het scherm... omdat ze in de voice-over gepresenteerd worden... ...nou, dat wil ik niet zo zwaar in dit geval... Dat zullen we dan maar in de database gaan zetten. Dus die moet je zelf labelen. De infopagina is totaal ontoegankelijk. Het is een echt een grote berg met niet gelabelde knoppen. Dus ook daar word je niet blij van. Maar vanaf nu kun je wel blij worden. Oh. De settings button. Die doe ik tikken. Hij meent een extra ploepje te moeten geven. Dat je zeker weet dat de knoppen geraakt zijn. Voor wat het waard is. En ik ga naar rechts vegen. Help use. Help use. Nou daar staan verhaaltjes over hoe zij denken dat het moet gaan werken. Language De language recognition. Dus oftewel de brontaal. Dat is een behoorlijke lijst van talen. Um, ik kan hem even... Open doen. Australisch. US. UK. Kantonees. En tot mijn verbazing zit dan Dutch daar ook weer bij. Hoewel het toch een heel klein taalgebied zijn. Zal de grote bouwer van alle uh, voice recognition libraries dit wel eens een keer gedaan hebben. Want volgens mij komt dat spul allemaal van één bouwer af. Ik geloof niet dat ieder bedrijf zijn eigen library daarvoor ontwikkelt. Dat zie je met de spraak ook die we later tegenkomen. Dat is gewoon de a cappella-spraak. En ja, daar zitten gewoon een hele berg talen in. En tot en met Zweeds en Catalaans en wat je allemaal nog niet verzinnen kunt. Die staat op Dutch, als is. Ja, dan ga ik terug. Oh, die. Dutch moet je dubbeltikken. Ook al is die al geselecteerd, dan gaat het lijstje weer recht. Dat is niet helemaal elegant eigenlijk volgens de iPhone regels. Had je hier een terugknop moeten hebben uh, linksbovenin als je die Dutch geselecteerd had. Nou, voor target language translation geldt hetzelfde. Het is ook hetzelfde rijtje aan talen, geloof ik. Die ga ik even op Engels zetten. UK English. Hoppa. Dus die selecteer je meteen als je hem weer dichtklikt. Uh, wie dat regelt dat een voice over in het vorige scherm op hetzelfde item terugkomt. Uh, nee, als je in dit scherm een lijst dubbeltikt en daaruit kiest en dat je daar weer terugkomt waar je hier aan had gedubbeltikt. Dat weet ik niet of dat nou een definitie is die... Apple gedefinieerd heeft en dat het automatisch verloopt. Of dat je daar als app ook nog iets voor moet doen. Define me button. Oh. Define me button. Um, je kunt zeggen dat je een ingesproken stuk tekst als sms verstuurd wil hebben. Of als mail. Of als van alles en nog wat. En daarvan kun je er eentje vastzetten. Als een soort veelgebruikte button op het uh, echte werkscherm. Als we even kijken welke je geautomatiseerd kunt gebruiken. Mail. En er is zelfs ook een experimentele uh, manier dat je als je, je woord, je tekst begint met mail en dan een korte pauze en dan verder gaat praten, dat hij dan ook automatisch een mailtje gaat versturen. Dan moet je uiteraard nog wel een geadresseerde selecteren, maar dan wordt wel automatisch de mail-app geopend en. Komt je tekst in de mailbody te staan. Tenminste, dat is het idee. De, die uh, geavanceerde uh, experimentele mode heb ik nog niet geprobeerd van ze. Ik veeg naar rechts. Wikipedia. Je kunt zoeken in Wikipedia. Maps, Maps dat zijn Google Maps. Music. Het zoeken van muziek. Van Facebook. Je kunt voice spreken naar Facebook. Search images. Search images. Search Search products zelfs. Dan moet je met het woord products beginnen. eBay. eBay. Twitter. Twitter. App Store. App Store. YouTube. YouTube. Calendar. Calendar. Send as memo. Send as memo. Cancel. Oh. En cancel. Um, het verschil tussen send as memo en send as e-mail. Is dat bij e-mail moet je nog een... Uh, te kiezen en bij Send as Memo stuur je hem aan jezelf. Dus dan hoef je dat ook niet meer te doen. Ik ga hier terug naar met Cancel. En ik geef weer naar rechts. De voice commands zijn nu niet te gebruiken. Dat zijn die commands waar ik het net over had. Nou, die kun je aanzetten. De kliksounds. Ja, ze doen hier dat een beetje raar. De kliksounds staan aan als ik die uitklik. Uit. Grijs. Knop. Dus ze, met grijs geef je eigenlijk aan dat een knop niet bruikbaar is. En de schakelknop die er rechts van staat, die is wel bruikbaar. Eigenlijk hadden ze hier een soort labeltjes moeten maken in plaats van knoppen. Want ik denk niet dat als ik hier tik. Dan gebeurt er niks. Schakelknop. Uit. En als ik hier tik na, na één keer een rechts geveegd te hebben, Aan. gaat dat zo'n stuk beter. Uh, kan ik die schakelknop wel aanklikken? Automatic stop. Automatic stop, dat is een pauze van 5 seconden dat dan het einde is van de dictation. Schakel. Uh, als de dictation mode uitstaat, dan gaat hij ervan uit dat je bij iedere opname een nieuwe tekst start. Als de dictation mode aanstaat, dan wordt tekst eraan toegevoegd totdat jij dat tekstveld zelf handmatig leeggegooid hebt. Zij staat nu uit, dus dan wordt iedere tekst een nieuwe opname. Of iedere opname wordt een nieuwe tekst. Linebreak after pause, grijs Grijs Linebreak after pause, die staat uit. En dat komt omdat Dictation Mode ook uitstaat. Facebook. Dat is om je Facebook account te regelen. Waar je zijn dingen moet posten. Oh, ja, we doen hier nog even. Oh, zo'n een Facebook logout. Is dat, sorry. Als je dus ingelogd bent om hem uit te loggen. Nou, ik weet niet wat hij hier eigenlijk te zoeken heeft. Define memo knop. Potentie. Nieuwe regel. Dan heb je een define memo knop. Even dat scherm. Oh, en hier kun je dus een um, volgens mij een stukje van de memo standaard maken. Tekstveld, bewerkbaar. Nieuwe regel. Cansel, knop, save knop. Nope. Dit knop. Breek op af. Automatisch stop. Schakelknop. Invision modem. Schakelknop. Linebreak afterbouw, grijs. Vaanslipboukloop. Define memo. De la friend, knop. Telefriend. Nou ja, dat is het gewone verhaal dat je toe van kunt dat je kunt twitteren of uh, in ieder geval mailen dat je dit zo'n mooi programma vindt submit suggestion submit suggestion, nou, dat, dat lijkt me ook rate voice teksten dus dan kun je me een cijfer geven in de app store become a fan dat zal ongetwijfeld met een facebook pagina te maken hebben close. en close, dat is om het instellingen menu te sluiten Gaan we even naar rechtsboven bovenin? Heb ik die settings knop? Ho, oh, waar ben jij? Knop. Daar heb je het. Nou, nou, nou. Uh, hier heb je een tekstveld waar later de vertaalde tekst in komt te staan. De, dit is die knop die je bij de settings kunt, uh, bij Define.me kunt zetten. Dus wat de standaard knop is die je kunt gebruiken. Start action. Start action. Hier kun je ook weer kiezen uit dat rijtje. Dacht ik. Take out choice. SMS-lijstje. Search on Google. Send via e-mail. Search on Wikipedia. Ja, hier kun je dus weer uh, snel afwijken van datgene wat je... ...standaard ingesteld hebt. Dus dan hoef je niet via settings. Ik vind het een heel klein tikje overdun, Maar misschien... ...dat ik daar de mooie optie niet van zie. Nou, hier heb ik een rekknop. knop <coughs> Ik ga een poging doen. Uh, ik geloof dat... Uh, mensen met een wat helderder stem, die wat rustiger praten dan ik, uh, betere resultaten bereiken op dit soort voice recognition programma's. Maar ik ga een poging doen. Ik moet hem dubbel tikken, dan hoor ik een piepje, dan ga ik praten en dan kan ik meteen weer dubbel tikken. En dan gaat hij naar een server sturen en is hij heel snel mee terug. Dit is een verhaal gehouden op vrijdagmiddag. Het is augustus. Mijn hond ligt te slapen onder het bureau. Dit zou voldoende moeten zijn voor teksterkenning. Hij geeft een klein vibraatje als hij weer terug is. Of hij vibreert even als hij weer terug is. Nou, Dat deed hij echt binnen een seconde. Dat doet hij uh, vele malen sneller dan wat ik uh, gezien heb bij andere pakketten. Kijken wat hij ervan gemaakt heeft. Ik veeg naar de settings knop en dan naar rechts. Dan heb je het, meeste, het beste resultaat om het begin van die box te vinden. Van dat tekstveld. Anders dan loop je wel eens een keer de kans dat je maar de helft pakt. We gaan het zien. Hij heeft een aantal woorden die hij zeker wel goed heeft. Maar misschien dat ik ook een beetje te onrustig praat om dat ding um, goed te laten zijn. Maar dat van die hond had hij wel begrepen. En ja, dat heeft Dragon ook wel een beetje... Hoewel ik actieve stem, die deed het geloof ik altijd nog het beste. Progress halt Progress is Dan heeft hij ook nog een keer een translate-button, die gaat het dan vertalen naar de taal die ik bij settings ingesteld heb, en hij heeft een copy-button. Copy button. Daarmee kan ik het naar het clipboard brengen speech button. en een speech-button, en dat is de knop om het uit te laten spreken in het Nederlands. Nu laat ik het uitspreken in het Nederlands. Speech Nederlandse mevrouw van a cappella die dat voorleest. En de. Gaat hem vertalen naar het Engels. Hoop ik. Nou, die schijnt in de stress geschoten te zijn. Nee, die gaat dat gewoon niet doen. Speech BTN, Copy BTN, Copy BTN, BTN. Grijs. BTN. Grijs. Misschien mag je bij hun grijze knoppen toch wel dubbel tikken. Nee, ik denk dat hij zich ergens loopt te verslikken of. Uh, ons internet is er hier uitgevlogen. Dat is schijnbaar niet heel veel beter dan dat van Tom thuis af en toe. Oké, okay, dit was waarschijnlijk niet een helemaal compleet verhaal over uh, voice texture, Maar ik denk zeker wel voldoende om te demonstreren wat de app kan en wat ze ermee willen. Wat mij betreft is het tijd voor vragen. Als ik de microfoon nog los kan laten... Ja, en wat is nu de lol ervan vergeleken met uh, Dragon, bijvoorbeeld? Um, dat hij wat meer manieren heeft om uh, direct tekst in een smsje te plaatsen of direct tekst in een mail te plaatsen. En ik weet niet of bij dat Dragon ook dat vertaaldeel erbij zit. Nee, maar daar zou ik mijn leven niet, niet aan toevertrouwen, nou, geloof nou. ik, aan zo'n vertaal-engine. Uh, uh, en het is trouwens uh, een nuance stem die je daar hoort. Uh, geen a cappella stem, maar dat is alleen even voor de correctheid. Ik dacht dat die van a cappella was. Maar dat kan ook inderdaad heel goed nuance zijn. Um, nee, ik zou mijn leven er niet aan toevertrouwen, dat ben ik zeker met je eens. Maar um, mijn Frans en Spaans en bijvoorbeeld ook Macedonisch zijn uh, eigenlijk besodemieterd. En als ik een advertentie van de Macedonische marktplaats pak en ik stop die in uh, Google Translate, dan komt daar in ieder geval interpreteerbare taal uit. Dus uh, ik vind dat ze daar zeker wel op de goede weg zijn. Oké. Okay. Uh, ik ben nu even, ik uh, wil het een en ander over zeggen, want ik ben er eigenlijk wel tevredener over dan jij. Uh, in de eerste plaats uh, zitten er bovenin wat mij betreft dus vier ongelabelde knoppen waarvan ik er drie gelabeld heb die het gewoon gaan, zijn gaan doen. De een, die info knop die, geeft, uh, die brengt mij naar safari en geeft me info over uh, voice teksten. Dan heb ik een knop gelabeld web die gaat gewoon naar het web. Dan kun je, uh, nou ja, wat, je wat je maar daar wil. En die, die derde knop die heeft ook een settings nodig. Dus die heb ik, dat heb ik ook gedaan. Nou, goed, Dus dat is allemaal gelukt. Uh, verder is het zo dat die voice command-knop... als je daarin op drukt... dan zegt hij van ja, op dit moment... Uh, worden de voice commandos alleen in het Engels en in Duits uitgesproken. Maar als je bijvoorbeeld roept sms... nou, dat, dat kent hij gewoon. Dus dat gaat hij meteen doen. Of google, dan gaat hij dat nu al meteen doen. Dus uh, als je roept van uh, een of de Nederlands commando, dan niet. Maar als je het in een van de talen die hij op dit moment al kent, doet wel... En, nou goed, dat is dus dat. En verder is het volgens mij dus zo dat als je die vertaling wil horen... Ik denk dat je... Uh, dat kan, gaat heel goed. Ik heb een stukje ingesproken en ik was heel tevreden over de vertaling. Uh, en je kunt uh, naar rechts... Volgens mij moet je als je die vertaling wil horen... Moet je ergens helemaal rechts onderin kijken. Daar staan een, een, een, twee knopjes. Ik ben even kwijt uh, hoe ze heetten. Maar als je op die ene drukt dan gebeurt er niks. En als je op die andere drukt gaat hij het gewoon voor, voorlezen in de... In de taal die je hebt ingesteld als doeltaal. Ja, ik vrees inderdaad dat ik dat mij nu ook weer te binnen schiet. Dat um, op het moment dat je die translate button dubbeltikt, dan wordt dat tekstveld vertaald. En op het moment dat je die spreek dubbeltikt, dan um, die speech button, dan wordt dat tekstveld in die taal voorgelezen. Dan heeft hij mij er net uitgegooid. Ik ga even kijken of ik... Of die nog... Kijk of die nog bestaat. Is is Dit is die rare tekst die, die hij uh, die die vertaald heeft. Nou, wat ik al zei. Van, ik denk dat mijn stem gewoon niet goed genoeg is. Of ik praat niet goed genoeg uh, hiervoor. En bijvoorbeeld de stem van Astrid is een stuk helderder. En die praat ook een stuk rustiger en... Beter gearticuleerd dan ik. Dus ik geloof best dat jouw resultaten beter zijn... ...dan uh, dat die van mij zijn. Wat ze bij die Engelse podcast trouwens nog even... Uh, ...zeiden is dat je dat vak... ...niet meer leeg kon maken als je hem op... ...dictation mode had staan. Dat kan volgens mij wel. Je kunt gewoon... ...dat vak dubbeltikken en dan... ...de rotor draaien naar wijzig... ...en dan vegen naar selecteer alles... ...die dubbeltikken en dan met één keer... ...delete dat vak weer leeg gooien. En daar zou eigenlijk die linksbovenste knop voor moeten zijn, begreep ik uit de Engelse uh, podcast. Maar hij vond ook dat hij dat niet deed. Nee hoor, ik ben, wil niet negatief zijn over dit programma. Zeker niet. Ik zeg hooguit dat mijn, uh, mijn stem hier mogelijk niet zo goed bij past. Er in het instellingenscherm, daar staat ook een, slop, een knopje close, dan ben je eruit. En uh, er is ook een tekstje die, die ongeveer roept van uh, maak je tekstveld leeg, zet het op nul. En dat werkt, dan ben je alles kwijt. Dat, dat is er gewoon. Ja, dat zou die linksbovenste knop moeten zijn, toch? Nou, volgens mij zit die ergens meer. Ja, ik vind het altijd zo lastig met een scherm. Um, ik weet, ik kan alles zo vinden, maar linksboven en rechtsonder en zo, dat, uh, Maar het, het, het, het zit er um, een beetje meer, een beetje meer in het midden. Als je, als je al een beetje bezig bent. Volgens mij is het eigenlijk zo, als je begint. Uh, voordat je in action komt en zo, dan staat er zo'n soort verhaaltje, klein verhaaltje. Text, nou, het heet niet zo, ik die, die, moet die teksten, zou ik even precies moeten opzoeken, maar het heet iets van tekstbox uh, op nul zetten, zoiets. Heb ik niet gezien. Maar oké, okay, ik geloof jou wel helemaal direct. De andere op- of aanmerkingen over voice teksten, he, he, heeft u dan er nog mee zitten spelen? Ik vond het een hele goede, nou ja, even los van het begin hoor, want dat had ik ook al tegen jou gezegd. Die eerste vijf minuten kun je wel overslaan. Maar ik vond het verder best een helder verhaal. En die man was ook behoorlijk enthousiast. En ik vond het terecht. Ik ben absoluut met je eens dat het een goede podcast was. Ja, die eerste vijf minuten, dat, uh, die, die, die, die had ik wel kunnen missen. Maar de rest was uh, goed en duidelijk. Ja, alles wat ik van dit programma weet, weet ik van die podcast. Oké. Okay. Nog andere. Er was nog een vraag blijven liggen. En Bruno die, zou, eh, die was al bang dat hij hem zou vergeten. En ik denk dat het als het goed doorgaat dat hij weer vergeten wordt. Nee zeker niet wat mij betreft. Uh, de vraag die was blijven liggen dat ging over captcha's. Of er een mogelijkheid is om uh, bij iPhone uh, captcha's op te lossen. Ehm... Uh, Volgens mij is dat antwoord gewoon nee, die is er niet. Je zou uh, iets kunnen verzinnen wat ze bij Webvisum ook doen bijvoorbeeld. Want ook daar worden ze, voor zover ik weet, door uh, mensen bekeken. Daar hebben ze, dacht ik, gewoon een, een aantal mensen die, die aangeeft het leuk vind, dat, dat ze het leuk vinden om dit soort dingen te doen. En die zitten aan de andere kant van de uh, plugin. En die krijgen af en toe een captcha toegestuurd die ze oplossen. Of weet één van jullie zeker dat het met computers gedaan wordt? Ja, helemaal zeker weet ik het niet. Maar ik dacht inderdaad dat Webvisum het wel met computers deed. En dat er ooit een andere dienst is geweest. Ik weet niet meer hoe die ook weer heette. Daar kon je het dan met een e-mailtje. of weet Ja, daar moest je ook iets installeren. Daar kon je het ook versturen. En dan, en dan werd dat door mensen gedaan. Maar van Webvisum weet ik het niet 100% zeker. Maar ik dacht dat het daar uh, auto, geautomatiseerd uh, gedaan werd. Hij is ook wel eens een keer fout. Je hebt niet altijd uh, 100% succes. Maar goed, dan stuur je een nieuwe... Of je vraagt er nog een aan en dan gaat het meestal wel goed. Nou, hij, de dienst is er voor iPhone in ieder geval niet. Uh, we zijn al moment bezig om met een en ander aan appontwikkeling te doen. Misschien is dat wel leuk om mee te nemen. Ik dacht dat hij wel op de lijst stond eigenlijk al, maar dat weet ik niet zeker. Maar het zal zeker voor, om dat met een computer te doen, uh, echt een hele, hele grote klus zijn. Want die dingen zijn juist bedacht om niet door OCR te kunnen worden opgelost. Uh, wat ik wel als mogelijkheid zie, of wat ik zelf uh, ook wel doe. Um, ik vraag dan mijn kinderen of ze daar af en toe naar willen kijken. Dus dan bel ik een van mijn kinderen wakker en dan stuur ik ze een foto van een captcha. Sorry, dan stuur ik ze een foto van het scherm. Dus als ik de, wat was het ook de home en de vergrendeltoets samen indrukt, dan wordt er een foto van het scherm gemaakt. En die is vrij makkelijk per e-mail te versturen. Dat is wel een omweg, maar dat is voor mij de enige mogelijkheid om captchas op te lossen als ik geen oogjes in de buurt heb. Die arme kinderen van jou die komen helemaal niet aan hun nachtrust toe zo. Sorry, wat zei ik? Hoorde, ik hoorde niet waar je niet aan toe kwam. Ik zei, die arme kinderen van jou komen helemaal niet aan hun nachtrust toe zo met zo'n vader. Ja, die... Die hebben het sowieso wel heel slecht wat dat betreft. Nee, maar met name Suzanne die vindt dat helemaal geen probleem. En die is daar uh, goed behendig in. En die snapt schijnbaar ook uh, wanneer ze welk soort letters bedoelen als ze vaag zijn. Waar ze die kennis vandaan heeft dat weet ik niet. Maar dat gaat, uh, gaat redelijk goed. Ik heb nog wel even in de App Store gekeken op Captcha. Maar uh, ja, ik vind daar niets niet, niet wat, uh, wat spannend. We zouden eventueel een soort... Uh, mailgroep kunnen opzetten voor CAPTCHA herkenning. Kijken of we voldoende zinte mensen kunnen interesseren die als er een mailtje binnenkomt even loeren even kijken wat die CAPTCHA is en er even antwoord op geven. Het kan er misschien ook nog een aardig idee zijn, misschien dat er binnen Bartje mee is. Daar wel mensen zijn die daar uh, zo gek voor te krijgen zijn. Want voor iemand die kan zien is het natuurlijk over het algemeen een fluitje van een cent. Ze kijken even goed type 5, 5 en het is klaar. Wat mij betreft is uh, het hoorbaar maken van kapja's ook niet altijd een oplossing of een toegankelijke oplossing. Want die zijn soms heel erg slecht te verstaan. Ik weet niet hoe jullie ervaringen daarmee zijn. Nou, wat ik meestal doe is, uh, als ik een CAPTCHA uh, heb die hoorbaar is, dan laat ik een recordertje meelopen. Want dan kan ik hem in elk geval nog een keer of uh, tig afdraaien en dan lukt het wel. Maar als je hem in één keer in moet tikken, nou, dan moet je iedere dag wel een paar kapja's oplossen om, dat, uh, om daar ervaring in te krijgen, hoor. Dat uh... Dat gaat niet makkelijk, maar bij, ik dacht dat het bij NVDA was, krijg je dat ding in één keer. Je hoeft helemaal niet te luisteren of wat dan ook, dan lost hij zich. Maar ja, dat werkt dus niet, Ja, dat werkt met, gaat met de computer, dat werkt dus niet met, met de iPhone, dat werkt dus niet. Maar ik neem hem meestal maar op en dan draai ik hem een keer of drie, vier af en dan lukt het wel. Maar jij zegt dat het voor een ziende zo makkelijk is, Dirk, maar dat is niet waar hoor. Ik ken toch een x-aantal mensen die toch verdomd goed bedreven zijn in die dingen. En mijn dochter kan het ook heel aardig, mag ik zeggen. Maar er zijn toch echt dingen die moeten drie tot vier keer overnieuw ingetikt worden omdat ze het niet kunnen lezen. Ja, misschien dat er verschillende soorten kapitaal. Dat, dat, dat weet ik niet. Ik, tot, tot nu toe heb ik, heb ik redelijk ervaring dat het uh, vrij behoorlijk gaat. Maar ik wil je graag geloven hoor, dat, uh, dat sommige kapitaal gewoon echt beroerd leesbaar zijn. En wat het eigenlijk helemaal jammer maakt is dat het uh, gewoon niet nodig is. Het is een systeem wat verzonnen is zodat uh, computers geen accounts kunnen aanmaken of geen mail kunnen versturen. En je ziet tegenwoordig ook een andere techniek die ze gebruiken. Dan maken ze gewoon een invoerveld uh, in het formulier wat uh, voor mensen onzichtbaar is. En waar wij dat dus niet invullen... En die computerbots die proberen uh, ellende te veroorzaken, waar die capset dus eigenlijk voor bedacht zijn, die vullen die uh, verborgen velden wel in. Ja, totdat ze daar weer slim genoeg voor zijn natuurlijk. En dan maken ze op die manier onderscheid. Dus degene die de verborgen velden niet hebben ingevuld, um, zijn dan mensen en die het wel hebben ingevuld, zijn computers. En je kunt of een veld verbergen door de input type bij wijze van spreken te zetten. Of je Oh. Je kunt er ook gewoon een plaatje overheen renderen in een, uh, in een browser. En dat laatste met name zal een computer niet zo gauw zien. Ja, wat dat geluid in die captcha's betreft. Uh, ik uh, zie dat ook steeds, er is een bepaald... Ik weet niet welke website ik dat nou laatst had. Maar uh, ik had het vanmiddag op de website, want daar zocht ik even op de computer iets op, op die OV9292. Die ik er overigens niet uh, overzichtelijker op geworden, uh, geworden vind. Uh, sinds een nieuwe layout, maar goed, want die oude XS9292 gebruikte ik nog wel eens, die vond ik juist wel heel overzichtelijk, maar die doet het niet meer, althans, uh, nou ja. Maar daar moet je tegenwoordig ook een CAPTCHA oplossen om hem per e-mail naar je eigen adres te kunnen, of naar iemand te kunnen versturen, het reisadvies. Dat lijkt me toch ook wat overdun, maar daar zit een CAPTCHA-geluid, uh, nou dat is werkelijk niet te verstaan. En uh, ik heb dat ook al op een andere website gezien. Dan heet het iets van: probeer een nieuwe uitdaging. Of probeer een, een geluids- en auditieve uitdaging. Nou, en uh, het is inderdaad een uitdaging. Want uh, het is niet te verstaan. Het is verschrikkelijk. Nou, wat je bij die OV-site kunt. is, dacht ik, je kunt die. Uh, die Captcha kun je rechts klikken. En dan kun je hem als, als MP3-bestandje downloaden, meen ik. En dan kun je hem dus ook net wat. Uh, ik dacht dat Herman dat zei, weet ik niet zeker. Dat je hem gewoon vaker kunt afluisteren en kunt pauzeren. En dan mogelijkerwijs met dat gokwerk kunt bekijken wat die captcha had, heeft moeten zijn. Maar dit is dus echt wel een, uh, wat mij betreft een behoorlijk probleem. Uh, ja, waar ik geen oplossing voor weet. Ik, ik denk dat het het makkelijkste is wat ik zei om een foto te maken en dat aanziende te vragen. Of een area op te zetten die speciaal voor het oplossen van captchas is. Of misschien moeten de mensen van Webvisum de uh, aardigheid in hebben om daar een iPhone-app voor, uh, voor te maken. Een iPhone-add-on. Dat laatste zou denk ik nog het allermooiste zijn, want dat Webvisum bestaat tenslotte al. En uh, wat Webvisum betreft, er is vanmiddag in het VoiceOver-forum ook iets geroepen over uh, de, uh, de, hoe heet het? de uh, Firefox voor de, voor de, voor de iPad, uh, sorry, voor de, voor de Mac en uh, daar werd ook even de vraag gesteld, is die toegankelijk? En zo ja, dan zou je daar wel met webvisum zaken kunnen oplossen. Misschien is dat ook voor jullie uh, bij Bartimé handig om eens uh, naar te kijken of dat inderdaad uh, te doen is. Want dan is het probleem in ieder geval voor de, voor de Mac is uh, oplosbaar. Schone taak voor Nancy. Nancy is onze grote Mac uh, onderzoeker. Volgens mij werkt het op de Mac hoor, als ik uh, goed geïnformeerd ben. Ja, ik meen ook ergens gelezen te hebben dat juist uh, Safari voor Mac niet toegankelijk was, maar... ...mogelijk heb ik dat wat te snel gelezen, dat kan ook nog. Firefox bedoel je dan waarschijnlijk? Oké, okay, zijn er nog andere dingen die... Uh, ...we gevonden hebben in de, op iPhone, iPad of anderszins... ...die het vermelden waard zijn? Leuke apps. Ik zag nog... ...bij nu.nl een app die gereviewd werd van een term waar ik dat nooit van gehoord had... En dat was couchsurfing. Daar kun je dus gewoon ergens kijken of je een bank in de buurt kunt vinden om bij iemand te slapen. Ik wist niet dat het bestond. Ach, waarom ook niet? Ik probeer het nog even. Ik ben er 86 keer uitgegooid. En ik hoorde van Herman net dat hij ook uh, internetproblemen had. Wij hier ook. Uh, bij hem is het opgelost. Hier nog niet. Polder duurt langer. Uh, de nieuwe versie van Ariadne, 3.0, is inmiddels in de App Store. Trouwens ook nog wel even een vraagje over een app, maar misschien had toch nog aanvullend. Uh, inderdaad, die Ariadne had ik ook uh, zien staan in de App Store, die uh, update. Ja, ik, ik, ga, uh, ik zal volgende week um, wel hopelijk iets meer kunnen vertellen over, uh, over List Recorder, want ik kwam dus een paar rare dingen tegen die ik ook nog even wil uitzoeken, die volgens mij, tenminste bij mij, niet goed werken. Dus dat zullen we nu maar laten zitten. Het is trouwens al een kool dik over vier. Dus dat stuk, dat knip ik er straks wel uit. Ja, dat verplaatsen van, uh, van stukjes, daar dat had jij het over, Tom, die, in je list Recorder. Ja, dat klopt. Want wat ik, wat ik jammer vind aan, aan listrecorder is, het, het wordt ook, uh, uh, hoe noem je dat, aangeprozen als, uh, als app om boodschappenlijstjes te maken. Ik doe dat nog steeds uh, trouw op mijn milestone, het, want het mooie van de milestone vind ik dat als je... Uh, ...memotjes inspreekt, dat je ze ook kunt tussenvoegen. Er is geen enkel apparaat, tenminste de apparaten die je kent moet ik zeggen... Uh, ...die dat kunnen, alleen de milestone uh, weet ik van dat die dat kan... ...en ik had het zo leuk gevonden als dat ook kon in List Recorder, ...omdat ik probeer altijd mijn boodschappenlijstje in de volgorde te maken... Uh, die, ...die overeenkomt met uh, de winkel... En uh, nou ja, dat uh, is mij ook nog steeds niet gelukt om dat in listrecorders te doen. En daarom vond ik dat verplaatsen zo handig. Maar dat werkt bij mij niet. Dus dat wil ik ook nog even van de week gaan uitzoeken. Ja dat gaat niet handig. Dat klopt. Een vrij bewerkelijke toestand. En als je boodschappen moet halen is dat niet handig. Uh, uh, ja nee hij zet ze inderdaad onder elkaar in volgorde van, van, uh, van binnenkomst. Uh, misschien moet je dat. Uh, kan je er iets in wijzigen. Maar dan zou je met de instelling iets met eh, datum of wat dan ook weet ik veel moeten doen. Maar dat is inderdaad, ja, ik vind het, het wat ik het handige van ListRecorder inderdaad vind is dat je speelt wat in en eh, nou, je gaat met je vinger naar beneden, je komt met het volgende en het volgende en zo kun je dat, dat hele lijstje afwerken. Dus je doet bakker, slager, weet ik veel, wat je wilt. <hijen> en dat, eh, ja, dat gaat toch wel erg goed. Maar dat verplaatsen is inderdaad niet zo'n feest. En waar ik helemaal niet zo blij mee ben, is die uh, halve, halfbakken vertalingen, wie dat gedaan heeft, uh, dat weet ik niet. En de tijd die daarin gestoken is, dat, uh, nou, dat, is, dat verdient alle respect. Alleen ik zit, ik zit helemaal niet met, uh, op, op vertalingen te wachten als uitgangspunt en dat soort dingen. Dan had het maar Engels gelaten of helemaal... Uh, of helemaal vertaald, maar niet, maar niet voor een deel. Ja, nou, het is een beetje letterlijk vertaald. Want ik. Ik weet niet of jullie dat nog mee hebben gekregen, maar onderin uh, dus uh, iets toepassen op aange of uh, uh, uh, uh, uh, ik weet niet meer, aangevinkt inverteren. Dan had ik zoiets van selectie omkeren, dat kent iedereen. Want dat kom je bijna dagelijks tegen als je in een uh, bewerken menu in Windows bezig bent. Uh, daar zou ik persoonlijk voor gekozen hebben. Dat, dat is iets duidelijker en iets intuïtiever. Ja, het lastige vaak met vertalen is dat je gewoon een handvol strings krijgt en je niet weet in wat voor context ze gebruikt worden. Maar broerenvertalingen bestaan zeker, dat ben ik, uh, of broerenvertalingen, laat ik het zo zeggen. Uh, het is gewoon moeilijk om, om iets goed te vertalen, denk ik. En soms kun je dan in, intuïtieve keuzes maken, ben ik helemaal met Tom eens. Ja, ik, ik snap wat je zegt, hè, maar als je de app zelf goed kent, dan herken je de strings ook wel die je moet vertalen. Lijkt mij. Tenminste, dat, dat was bij Ariadne toch ook het geval. Trouwens, uh, Alwin heeft het meeste werk daarvan gedaan. En, en dat, ja, dat, dat, het, het vertalen vereist gewoon ook de kennis van de app. Dat is gewoon waar, want uh, gewoon puur strings vertalen, daar kom je er niet mee. Nee, ik vind, ik vind het erg verwarrend hoor, moet ik je eerlijk zeggen. Ik, uh, in de, het meeste in die app is dus gewoon niet vertaald. En er zitten nog altijd dingen in van die van die uh, new viewers. Uiteraard, dat is helemaal niet erg. Maar die, de, de, de vertalingen die er dan wel in zitten, dan denk ik, nou, het, ik, ik denk dat als je dat gewoon in het Engels had gelaten, dat niemand daarover zou zijn gevallen. Precies, zeker omdat er ook nog geen Nederlandse handleiding is. Ja, je moet gewoon wat Engels kennen om hem te kunnen gebruiken. Dat, uh, dat is niet anders, ben ik bang. Maar wat uh, ook... Uh... Ja wat, wil ik nog zeggen? ja, wat ook jammer is, en dat kan volgens mij bij geen, bijna vrijwel geen, geen enkele app, heb ik het ooit gezien. Het zou natuurlijk leuk zijn als je voor uh, uh, gewoon toch de Engelse taal kon kiezen. Uh, ook al heb je een Nederlandse iPhone, want nu gaat het volgens mij gewoon zo dat als jouw iPhone op Nederlands staat, dan krijg je die beroerde vertaling. En je kan natuurlijk, uh, het zou ook handig zijn als je kon zeggen per app van nou ik vind dit zo'n rotvertaling, ik neem wel lekker gewoon het origineel en ik zet hem lekker op Engels. Maar dat kan uh, volgens mij niet hè. Ik heb nog nooit ergens een app gezien waar je in de app de taal kunt instellen. Misschien mag dat wel niet van Apple. Dat zou natuurlijk ook nog best eens een keer kunnen. Uh, dat kan wel degelijk hoor. Uh, dan zit het meestal wel verstopt in de settings of de instellingen. Dus het is zeker wel mogelijk. Uh, ik heb er een aantal uh, in ieder geval gedaan voor, uh, ja, voor de, de kinderen-apps, zeg maar. Maar die zit erin. Nou oh, toch volgens mij niet in elke app. Want ik ben het met Dirk eens. Ik heb hem ook, ben hem ook nog nooit tegengekomen. Ik kan me niet herinneren. Nee, dat bedoel ik ook niet te zeggen in iedere app hoor. Nee, nee, nee. Het is, uh, het, is, het is maar wat voor app je hebt. Dus het is echt niet in alle apps. Ik denk daar uh, juist in de minderheid. Ja, ik wil um, eventjes zeggen, dat, uh, dat heb ik laatst geloof ik ook al eens gezegd. Deze vertaling is van Paul Erkens. Dus, uh, nou ja, die is uh, dicht in de buurt. Dus jullie kunnen je gram bij hem kwijt, zou ik zeggen. Ik ben van Paul uh, heel goed werk gewend. Maar uh, ja, de, misschien is dit niet zo geweldig. Nou wat er vaak gebeurt is dat je het vertalen van een app dat dat bij een nieuwe versie ook komt. Dus dat stel je gaat van versie 2.0 naar 3.0 en dan bedenk je ook dat die vertaald gaat worden. En dat er gewoon nog een aantal strings of niet aangeleverd worden. Of... Ik, ik kan me wel voorstellen dat daar zo af en toe wat, uh, wat fout gaat. Maar jij ging daar volgende week nog wat dieper op in, Tom, op de Recorder? Ja, dat wil ik wel doen, want ik wil wel even kijken of dat nou aan mijn dommigheid ligt dat ik een aantal dingen niet voor elkaar krijg. Of dat dat gewoon met de app te maken heeft. Dus ik ga wel even kijken of ik daar meer over te weten kan komen in de komende week. Oké, okay, is er nog wat anders wat ergens opgevallen is of de moeite van het vermelden waard is? Nou, ik wil iets kwijt over de app die... Uh... ...voor deze conferentie is uh, gemaakt. Uh, en ik weet niet of jullie daar... Uh, uh, uh, ...nog iets aan informatie over kunnen verstrekken, ...maar die app is eigenlijk... ...in mijn optiek... Uh, ...niet echt bruikbaar. Want de keren dat ik hem geprobeerd heb... ...op mijn iPhone... Uh, ...ben ik of stukken kwijt... ...of uh, na nou, verleden week heb ik hem nog geprobeerd... ...en uh, nou dan komt er een stukje Bruno... ...en dan komt er even niks... ...en dan komt ineens Bruno met direct tegelijk... En dan uh, is het even stil. Dan komt er weer wat. En dan. Uh, je hebt, ik heb er. De keren dat ik ermee. Uh, geluisterd heb. Of althans een poging daarmee gedaan heb. Is het, uh, was het. Geen, uh, geen genoegen. Ik zal weer eens bij ze gaan zuren. Kijken of ze nog met uh, updates bezig zijn. Ze wisten van dat. geflutter uh, van die gesprekken. Maar toen waren ze. Be bezig met op. Het, nou, toen waren ze bezig. De buk op te lossen dat als je meer dan. 10 apps uh, in zo'n verhaal had, dat uh, in zo'n conference room had, dat dan niemand er meer bij kon. Of twee apps of één app zelfs. Er was iets met het aantal mensen wat erin kon en zodra er maar een app uh, bij was. Ik zal uh, kijken of ze wat aan het doen zijn en uh, of zij iets kunnen... Aangeven wanneer ze eventueel met een update komen. Ja, ik wilde nog, als het mag, nog even terugkomen op tekst. Uh, nee, hoe heet dat ding? Voice tekster. Ik weet het niet van, meze van mezelf, maar uh, Alwien, die vertelde dat ze, zijn, uh, ze hebben beloofd dat er binnen, binnen vijf weken, en de app was toen al drie weken oud, dus waarschijnlijk binnen 14 dagen, een grote update komt, waarin ook veel aandacht wordt besteed aan de verbetering van voice-over. En het tweede wat ik daar nog over zeggen wil is dat het op het ogenblik nog voor een introductieprijs te, te krijgen is. Ik weet niet hoe de, die straks wordt. Maar hij is nu 1,59. Ja, en uh, de, ik heb dat ook ergens gelezen trouwens op uh, in de help, dat ze inderdaad een update gaan doen waar ze uh, meer aandacht gaan geven voor blind en slechtzienden. Ik vond alleen die infopagina vond ik uh, qua knoppen een beetje als je zat van uh, dat geeft veel knop, knop, knop, knop. Uh, maar de rest van de software, ja, of die nou BTN settings heet of alleen settings als button, daar stoor ik me niet aan, eerlijk gezegd. Maar er zijn ook mensen die daarover vallen, dus ik, vond het eigenlijk, ik vind het eigenlijk nogal reuze meevallen wat zij aan uh, niet-toegankelijkheid uh, hebben. Je moet een paar buttons een label geven, ja, dat moet bij nu.nl ook. Dan moet ik ook, dus ja, ik ben benieuwd wat ze daarvan, uh, wat ze daarvan gaan maken. Dan is het bijna weer half vijf geworden, dus dan denk ik eigenlijk dat we richting einde vraaguur gaan. Of er moet iemand nu iets te melden hebben wat echt niet tot volgende week kan wachten en dat binnen tien seconden kunnen. Nou, ik heb nog wel één vraagje. Misschien weet iemand dat. Ik heb de... Toevallig was er gisteren tijdens de zwemuitzendingen van het Olympische Spelen een spotje over de NOS-app. Die had ik eigenlijk nog nooit gedownload. Ik wist wel dat die bestond. Maar dat zat onder andere nu ook in een aantal livestreams van de Olympische Spelen. Ik denk, ach, dat is wel grappig. Laat ik hem eens proberen. Maar ik vind hem in eerste, oh, ik vind hem in eerste instantie erg, uh, ja, hoe zou ik dat zeggen, erg, uh, uh, ja, een beetje onduidelijk qua structuur. En bovendien krijg ik geen van die livestreams aan de praat. Radio 1 heb ik straks wel aan de praat gekregen. En de pushberichtjes die komen nu ook keurig binnen, maar die, die andere dingen, dat, dat wil niet echt. Hebben jullie daar ervaring mee? We hebben hem een tijd geleden een keer in het, uh, het vraaguur gehad. En daar kon ik wel dat politiek uh, debat kon ik volgen. En Radio 1 inderdaad. Ik heb niet gekeken of de Olympische Spelen dingen het doen. Maar ik neem aan dat jij redelijk handig bent met dat spul. Dus als jij hem niet aan de praat kunt krijgen dan kan het waarschijnlijk niet met voice over. De pushberichten heb ik ook gezien maar de artikelen zelf kan ik niet lezen. Dus ik vond het een beetje jammer wat de NOS uh, neerzet. En ik heb er ook nog geen update van gezien. Is dit een geüpdate versie of is het? Dit... Oh dat weet je natuurlijk niet. Je bent er nu bij begonnen. Ik zal straks wel even kijken wat hij doet. En dan uh, geven we ons een gil of ik hem praat kan krijgen. Oké, okay, goed idee. Want uh, nou ja, het is wel grappig nu. Je kunt al die sporten, als je dus een bepaalde sport erg interessant vindt, dan kun je gewoon alleen naar die sport kijken. Want de NOS heeft natuurlijk, ik ben helemaal niet zo'n sportliefhebber hoor, maar ik vond het allemaal leuk om, om dat even te bekijken. Want Marga die is met name ook heel gek op het zwemmen. Ik zeg, oh dat is grappig. Daar is natuurlijk heel veel aandacht voor in Nederland. Dus daar hoef, hoef je die app niet voor te installeren. Maar gewoon omdat het altijd leuk is om, om te zien of het werkt. En zeker dat politieke kanaal, dat vind ik ook wel interessant. Maar goed, die nieuwsberichten probeerde ik ook. Dat ging mij ook al niet af. Dus dat lijkt dus een vrij... Ontoegankelijke app te zijn. En volgens, vind ook de structuur een beetje, ja, dan heb je weer een uh, ongelabelde knop die menu is, en dan wordt het ineens weer iets anders. En het lijkt er ook wel op alsof je op een bepaald moment ergens in het scherm aan het, aan het uh, vegen bent, dat die dan ineens weer uh, helemaal verspringt en naar het begin van het scherm teruggaat. Daar is die, lijkt, lijkt die ook niet helemaal stabiel in. Ja, zij doen wat raar. Ze plaatsen, een of andere, tenminste uit mijn hoofd zetten ze plaatsen een of andere balk erboven... ...waar de opties in komen te staan die bij dat artikel horen. En um, ik had ook het gevoel dat dingen het soms wel deden en soms geschoven. Ik, ik vind niet dat ze echt een mooie interface hebben die makkelijk voor blind en slechtziend is. Ik neem aan dat hij er wel behoorlijk gelikt uit zal zien... ...want De Nost zou dat toch wel moeten kunnen bouwen. Daarnaast vind ik het echt ronduit schandalig... ...dat een grote organisatie, een publieke organisatie als de NOS... Die toegankelijkheid gewoon niet meeneemt in zo'n app. Nou ja, ze hebben gewoon om kort door de bocht te zeggen. Dezelfde houding die ze hadden als het gaat om websites. Er zijn nog steeds websites die niet goed toegankelijk zijn. En, en nou ja, er zijn al jaren aan het zeuren over het feit dat die omroepen gewoon eens iets, iets, iets goed moeten doen daarin. En die roepen dan ja, maar er zijn zoveel websites en zoveel mensen die daarmee bezig zijn. Dat kunnen we niet. Nou, je ziet het hier bij de app dus weer gebeuren. Er wordt gewoon niet wordt gewoon geen aandacht aangeschonken. Een beetje hetzelfde verhaal als uh, de, de, hoe heet het, de ondertiteling. Hè? Dat is ook al jaren een slepend probleem. En uh, iedereen kan hard op tamtam -tam slaan. Maar dat helpt allemaal verschrikkelijk weinig. Althans, ja, uh, nou uh, hebben we natuurlijk de, de ontwikkelingen van de Comfox ook niet mee. Want daar wordt ons ook al bijna een jaar een nieuwe plan beloofd. Maar die komt ook maar niet. Maar goed. Dan stel ik voor dat we dit uh, positieve nieuwsgebrachte Bruno gaan gebruiken als afsluiter voor het Vragenuur van deze keer. En um, kom ik met veel plezier volgende week vrijdag weer terug met een nieuw vragenuur. Gaan we kijken of we deze week weer leuke en spannende dingen bij elkaar geveegd kunnen krijgen. Wat mij betreft, fijn weekend. Klik snel even door als jullie willen. Ik uh, ga inpakken en ik ga naar huis. Groeten en fijn weekend.